Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental door het instorten van een hangbrug in het westen van India is opgelopen tot 81. Honderden mensen die op de voetgangersbrug liepen zijn in een rivier terechtgekomen. Een onbekend aantal is zwaar gewond. Er waren op het moment van instorten zo'n 400 mensen op de kabelbrug boven de rivier. Dit was net weer opengesteld na werkzaamheden. Het is niet duidelijk waardoor de brug kon instorten. Bij een stadionconcert in de congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten verdrukt. Er waren veel meer mensen aanwezig dan de 80.000 waar het stadion op gebouwd is. Bij het concert zou paniek zijn uitgebroken. Het is nog onduidelijk hoe dat precies kwam en wat er verder is gebeurd. Een jongen van 14 die woensdag gewond was geraakt bij een steekpartij... bij zijn middelbare school in Hoorn, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Er was al een verdachte aangehouden, een jongen van 16, geen leerling van deze school. Volgens Ooggetuigen had een groepje jongens ruzie op een rookplek net buiten het schoolplein. Er werden klappen uitgedeeld en opeens zou een van hen een mes hebben getrokken. De VN en Turkije proberen de deal over de graanexport te redden... nu Rusland die heeft opgezegd. Rusland zegt dat er restanten zijn gevonden van drones... die gisteren zijn gebruikt bij een aanval op de Russische Zwarte Zeevloot... bij de Krim en een Canadees besturingssysteem. Dat zou het bewijs zijn dat Oekraïne achter de aanval zit. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid. Vanwege de aanval trok Rusland zich terug uit de graantransportovereenkomst. Ruim 10 schepen met graan kunnen nu al niet vertrekken... omdat Rusland niet meer meewerkt. Het weer vanuit het westen, meer bewolking. In het noordwesten kan een spat regen vallen. Verder blijft het overwegend droog bij 8 tot 12 graden. Morgenochtend eerst hier en daar wat mist en in het zuidoosten mogelijk een bui. Verder rest rustig herfstweer en 16 tot 18 graden. Dit was het NWR journal Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In noord holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de N242 Middenmeer richting Alkmaar rijdt het wat langzaam. Tussen de ring Alkmaar en Knooppunt Kooimeer 3 kilometer met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pistol Radio Show 1514. Mijn naam is Ben Veugeren, gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw muziekprogramma hier op ZFM. Golden State of the Eliktic. Ja, ik kan het niet zo goed uitspreken, in ieder geval van een Nederlandse productie, Earthshine. Zo heet deze dames en heren die hier verantwoordelijk voor zijn. Um, daarna gaan we naar uh, Letter de Amour van David Lent en Christine Amari. Uh, zo heet het album en ook de eerste track. We gaan terug in de tijd naar 1996 met Celtic Lullaby van Margie Butler. En dat was allemaal destijds onder het label Arc Music. A.R.C. Music uit Engeland en er valt ook... Uh, eens even kijken de classic Indian Sitar muziek van Baliju. Zrivastav Zri eh, onder. Maar ook Architect of Times, Daily and loring Dat was eigenlijk het enige album wat ik ooit van ze gehad heb, wat niet specifiek onder world en folk music. Eh, eigenlijk gewoon New Age muziek. Van het Nederlandse label. Oriana music komt het album uit 96 Sweet Dreams van Koen B. En ja, dat was uh, eigenlijk nooit meer wat van de beste man van de beste. Koen gehoord. Beetje jammer. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Mocht je meer informatie willen, dan kan dat via pistolradio.info. Fifteen years ago, I met Arthur Hull and each year since then we've met up to co-create and write music in my studio together. We've made three albums together, Sounding the Stones, Alchemist's Almanac and Universal Groove's Playalong, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf.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 Bye. <laughs> I'm Jeff Oster and thank you for listening to Peaceful Radio.